Reputatiecoaching podcast nummer 144. Een gros podcast heb ik inmiddels alweer uitgebracht, oftewel 12 toe zijn. Vandaag heb ik een paar korte topics en een interview voor je. Het eerste onderwerp voor vandaag is een tip die ik eerder deze week voor een klant heb uitgevoerd, die ik graag met je wil delen, namelijk het handig verzamelen van reviews op Yelp. Het tweede onderwerp gaat over citations creëren via Instagram, waar ik eerder deze week ook al een blogpost over publiceerde. En als ik dan toch bezig ben over Instagram, er is het een en ander aan vernieuwd aan deze app. Het derde onderwerp voor vandaag komt van aan Martin uit Rotterdam. Die maakt hem attent op een potentieel risico bij diverse directory sites. En in de show van vandaag heb ik Hendrik Jan Glerum van de Feedback Company, het vierde bedrijf dat bereid was in de show een aantal vragen te beantwoorden.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 Op geen enkele website of bij geen enkel reviewbedrijf is het zo moeilijk om reviews te verzamelen als bij Yelp. Het lijkt er soms op alsof Yelp niet wil dat mensen de reviews posten. Want de ene review is nog niet van de site verdwenen naar de niet aanbevolen reviews, of de volgende kukelt alweer naar de eeuwige magneetvelden. Dit drijft ook veel ondernemers tot wanhoop. Zij doen hun uiterste best om goede diensten te verlenen of goede producten te leveren, waarna ze netjes de klant, gast of patiënt vragen of deze review wil posten op Yelp. En alleen als die persoon een volledig profiel met foto heeft op Jelp, een vriend heeft en al diverse reviews heeft gepost en ook nog eens actief is, is de kans groot dat de recensie niet wordt gefilterd en dus blijft plakken, zogezegd, ofwel zichtbaar blijft. En zelfs dan valt het nog te bezien of de review blijft staan. Zo heeft jeugd dat uit Beuningen 10 reviews verzameld op Jelp. Maar helaas is er maar één direct zichtbaar, want maar liefst 9 van de 10 worden, wat Jelp noemt, niet aanbevolen. Jelp schrijft daar het volgende over op de pagina met veelgestelde vragen. Als eerste de vraag, waarom wordt een review niet aanbevolen? Luidt het antwoord, er zijn een aantal redenen waarom een review misschien niet wordt aanbevolen. Zo kan een review bijvoorbeeld geplaatst zijn door een minder gevestigde gebruiker of op een nutteloze tirade of valse beschuldiging lijken. Sommige reviews zijn vals, zoals reviews waarvan we zien dat ze van dezelfde computer afkomstig zijn. En andere reviews suggereren dan weer een belangrijk conflict, zoals reviews die zijn geschreven door een vriend van de bedrijfseigenaar maar vele andere reviews zijn echte reviews van echte klanten die wij onvoldoende kennen en daardoor niet kunnen aanbevelen. En de tweede vraag, waarom beveelt Yelp niet elke review aan? Luidt het antwoord, er zijn heel veel websites die zoveel mogelijk reviews verzamelen en tonen van eender welke gebruiker. Maar Yelp is anders. We proberen een kleinere selectie van reviews aan te bevelen in een poging om de focus te houden op hulpzame en betrouwbare consumentenervaringen vanuit het hart van onze community. We denken dat we goed ons best doen gezien het grote aantal reviews die we ontvangen en gezien de onvermijdelijke meningsverschillen die mensen altijd zullen hebben als het om reviews gaat. Op het einde van de dag maakt het niet echt uit wat wij denken. Klanten zullen enkel gebruik maken van Jelp als de ervaringen waarover ze lezen op Jelp overeenkomen met de ervaringen die ze opdoen in het echte leven. Tja, dan kan het dus zomaar gebeuren dat 9 van de 10 reviews niet worden aanbevolen. En dat is zuur voor een hardwerkende ondernemer of zorgverlener of in dit geval voor de jeugdstandards uit Beuningen. Je kunt een screenshot hiervan zien in de show notes op www.reputatiecoaching.nl Een ondernemer die ik begeleid, wilde graag meer reviews op Jelp hebben, maar het risico dat ze gedegradeerd zouden worden tot niet aanbevolen ook tegelijkertijd wilde verkleinen. Hoe ik dat heb aangepakt? We hebben een totale export genomen van zijn klantenbestand, van alle klanten uit het verleden en de klanten van het heden. In de export hadden we de voornaam, de achternaam en het e-mailadres. Ik heb voor hem een dummy Yahoo account aangemaakt waarin ik de 1830 personen heb geïmporteerd. Vervolgens bleef ik ingelogd in Yahoo en logde in op Yelp met mijn persoonlijke Yelp account. In Yelp heb ik aangegeven dat ik vrienden wilde toevoegen waarbij ik mijn adresboek op Yahoo kon koppelen. Vervolgens kreeg ik alle mensen te zien die met hun e-mailadres ook een account op Yelp hadden. Daarbij heb ik alle mensen gezocht die sowieso een pasfoto hadden en minstens 10 reviews hadden gepost. Ook vond ik er nog twee Elite Yelpies tussen. Zo heb ik uiteindelijk een lijst kunnen samenstellen met 38 Yelpies die flink wat reviews op hun naam hadden staan. Deze lijst heb ik aan de ondernemer gegeven, zodat hij zelf kan kijken of de mensen nog steeds klant bij hem zijn en wie hij het beste kan benaderen om een review op Jelp te schrijven. En dat kun jij dus ook doen. Exporteer je klantenbestand en pak alleen de velden voornaam, achternaam en e-mailadres. Maak een dummy Yahoo account aan en importeer de adressen. Geef Jelp dan toestemming om je adresboek op Yahoo in te zien en voilà, daar liggen je pareltjes. Op die manier verklein je de kans dat de geposte reviews verdwijnen aanzienlijk, dus doe hier je voordeel mee. Eerder deze week heb ik een artikeltje gepost waarin ik uitlegde hoe je citations kunt verzamelen met behulp van Instagram. De clue zit hem erin dat er een groot aantal websites is dat de foto's en de beschrijvingen en reacties van Instagram overneemt om die op een alternatieve manier weer te geven. Als jij dus een citation in de beschrijving bij je Instagram foto opneemt, is de kans groot dat die dus ook op andere sites opduikt. Toegegeven, het is een zogenaamde ongestructureerde citation en de waarde van ongestructureerde citations neemt steeds verder af. Maar het is en het blijft een citation. En in de tussentijd moet je natuurlijk gewoon doorgaan met het creëren van citations op directory sites en dergelijke. Even een leuk nieuwtje over Instagram. Tot voor kort was je blik op de wereld in Instagram vierkant. Alles was vierkant. Ook mooie vergezichten, horizonten en dergelijke. Foto's van gezichten waren ook vierkant. Alles was vierkant. Hoewel je dit als fotograaf dwong om goed na te denken over je compositie, tenzij je concessies wilde doen aan je uitsneden en dergelijke, was dit een behoorlijke beperking. Inmiddels is Instagram tot inzicht gekomen dat de wereld niet vierkant is en dat je ook landscape- en portraitfoto's wilt kunnen delen, evenals liggende en staande video's. En dus is dat ook mogelijk sinds de update die eerder deze week uitkwam. Het is niet meteen te zien, want zowel liggende als staande foto's worden nog altijd in eerste instantie vierkant weergegeven. Pas als je het knopje links onder de foto klikt, wordt de foto liggend dan wel staand weergegeven. Tot zover over Instagram. Van de week had ik een hangout met Martin uit Rotterdam. Hij was bezig om op basis van de instructievideo's van de summer citation sequence zijn verzameling citations verder uit te breiden. En hij stuitte op iets wat hij toch wel aardig risicovol vond en wat hij graag met mij wilde delen. Hij kon op zowel trefplaats.nl als op webbedrijvengids.nl gegevens van andere bedrijven aanpassen. Ik heb het geprobeerd te reproduceren en het lukte mij alleen op trefplaats.nl. Daar kon ik zelfs veranderingen doorvoeren terwijl ik niet eens was ingelogd. Hiervan heb ik een screenshot opgenomen in de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 144. Nu weet ik natuurlijk niet of deze wijzigingen klakkeloos worden doorgevoerd of dat ze eerst worden gescreend door een medewerker. Ik hoop het laatste. Eerder deze zomer heb ik al mensen van drie reviewbedrijven geïnterviewd en vandaag heb ik de vierde in de show. De gast van vandaag is Hendrik-Jan Glerem, de CCO van Feedback Company. Hendrik-Jan, leuk dat je in de show wilde komen om ons iets meer te vertellen over de Feedback Company en haar diensten. Voordat we de wereld van feedback en reviews induiken, denk ik dat het goed is voor de luisteraars als je eerst even iets over jezelf vertelt. Je achtergrond, waar je al hebt gewerkt en hoe je bij de feedbackcompany verzeild bent geraakt. Kun je daar iets meer over vertellen? Ik heb altijd een commerciële achtergrond gehad. Uh, ook hier ben ik commercieel verantwoordelijk geworden voor de feedbackcompany. Uh, begonnen met mijn eerste baan echt in de harde saleswereld van de kopieermachines. En dat steeds verder uitgebouwd naar meer business development achtige rollen. Uh, de laatste... Voor de feedback company uitdaging was de Snapcar. En Snapcar is een deel community waarbij we auto's delen mogelijk maakten. Tussen particulieren onderling. En daar kwam, eigenlijk voor mij, het eerste aanraking met reviews. Want binnen. Snapcar was eigenlijk niet zozeer de goedkoopste auto of de dichtstbijzijnde auto van belang of je boven kon rijden. Maar was vooral de reviews over de verhuurder. Hoe goed deed je het als verhuurder en dan kwam je bovenaan in de zoekresultaten. En daar ben ik eigenlijk verder op gaan bouwen. De feedback company kwam op ons pad. Die is in 2011 opgericht en in 2015 was, sorry 14 op zoek gegaan naar externe Kracht en kapitaal om de volgende stap te kunnen maken, vooral Europa in. En zodoende zijn we met de feedbackcompany company aanraking gekomen. Ik kon je net zeggen verder Europa in, dus zijn jullie doen meer dan alleen Nederland? Nou, deden, meer dan, deden alleen Nederland, nog steeds alleen Nederland, maar hebben wel absoluut ambitie om Europa in te gaan. Oké, okay, nou en ja, de company. hoe is dat bedrijf dan ontstaan? We weten nu hoe jij erbij komt, bent gekomen, maar wat is de historie ja. achter het bedrijf? Het bedrijf is ontstaan eigenlijk uit een webvergelijkingssite, een webwinkelvergelijkingssite. En uh, dat, op een gegeven moment had hij daar, Arjan van Ess is de oprichter, hij had daar een, uh, een tooltje in aanlagen te maken waarin de webwinkel uh, gewaardeerd kon worden, gereviewd kon worden. was toen mm -hmm. echt nog een kleine feature van zijn webwinkelvergelijkingssite, alleen die werd steeds belangrijker, er werd steeds vaker contact opgenomen door de webwinkelier. Uh, of die kon reageren. Of door de, door de, uh, de shopper zelf. Of er of nog een uh, aanvullende reactie te halen was. Dus daar heb, er kreeg er steeds meer bemoeienis mee. En toen heeft hij dat er eigenlijk uitgelicht. En heeft hij de feedbackcompanie opgericht. En dat is in 2010 geweest. Oh wat een leuk, uh, leuke historie. En als ik nog kijk. Kort gezegd bieden jullie de mogelijkheid om reviews te verzamelen. Of feedback hè, in, in jullie termen. En conceptueel ja. is dat natuurlijk allemaal hetzelfde. Een klant die typt de review. Je bericht de ondernemer of zorgverlener. Je berekent wat statistieken. Je publiceert de review. En ja, wat interessant is, wat bieden jullie nog meer? En hoe gaat jullie bijvoorbeeld, systeem bijvoorbeeld om met negatieve reviews? En bieden jullie nog andere producten of diensten? Nou, ik, los van het tot stand komen van de review vind ik dat wij meer dan dat bieden. Wij bieden in een wereld die steeds meer transparanter wordt, bieden wij vertrouwen. Uh, ik denk dat vertrouwen in de nieuwe economie iets meer middel vormt. En vertrouwen bouw je vooral op door openheid van zaken. Mm -hmm. uh, het geeft inzicht, een review geeft inzicht in de ervaringen van andere klanten, prestaties van je onderneming. En die consument vertegenwoordigt verwacht dat ook. Uh, nou, ga je daar niet mee? Nog niet hoor. Je wordt er nog niet zo heel hard op afgerekend. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is dat je daar niet meer aan de hand komt. Uh, nou, tuurlijk volgen er dan kritische of misschien ronduit negatieve reviews. Maar de, de klant die, die weet dat wel te waarderen. en dan, Ik bedoel dan niet waarderen in de zin van... De, accepteren, Maar ze zullen, het, ze zullen het wel de juiste plek kunnen geven tegenwoordig. Ze weten dat daar waar gehakt wordt, va va Spaanders vallen. En kunnen dat best in een geheel plaatsen. Zijn het er daarentegen, ja, 100 uit 100? Nou ja, dan, maar dan moet je jezelf gaan afvragen of je nog de juiste vak uit hoeft denk ik. Goed punt. Maar goed, het is duidelijk om, om, om, om reacties te plaatsen. Continu, hè? er zijn heel veel initiatieven uh, om, om continu in gesprek te zijn met je klant. En reviews is er één van. En opvolging van die reviews, die is net zo belangrijk aan het worden. Ja, absoluut. Dat, dat zeg ik ook altijd. Eh, niet alleen opvolgen op negatieve reviews, maar ook op, vooral ook op positieve. Absoluut. Als reputatiecoach hecht ik natuurlijk ook grote waarde aan reviews. Maar niet alleen het verzamelen en, en op één site, maar ook het verspreiden over verschillende sites. Hoe ja. staan jullie daar tegenover? Kijk, het is natuurlijk voor jullie misschien vloeken in de kerk, want jullie willen natuurlijk klanten hebben die jullie platform gebruiken. Hoe, mm -hmm. hoe staan jullie tegenover het spreiden van reviews? Nou, daar ben ik op zich een voorstander van. Ik vind vooral dat de consument waarde moet kunnen hechten aan de reviews. En uh, daar is het een tijdje aan ontbroken, aan regels. Uh, tien jaar geleden mocht alles nog in de reviewland. Nou, daar zien we nu wel behoorlijke regels in ontstaan. Vooral ook ingegeven door Google zelf overigens. We hebben wij als, uh, als partner van Google echt een behoorlijk uh, code of conduct moeten ondertekenen. Uh, dat, dat, dat stelt wat regels en wat beperkingen op, maar daar gaan we graag in mee. Juist om te zorgen dat die feedback van een bepaalde waarde kan worden voorzien. Nou, om, als dat gerealiseerd is en om dat dan vervolgens wereldkundig te maken, daar sta ik alleen maar achter. Ja, en nu zei je net uh, dat allerlei beperkingen, regels enzovoort zijn aanzien van reviews. Daar ben ik wel eens benieuwd, naar. kun je daar iets van vertellen? Wat daar zo al voor, voor regeltjes zijn, waar jullie aan moeten houden? Nou, denk aan een regel dat Google eigenlijk alleen maar de, de reviews van de laatste twaalf maanden wil gaan meenemen. Om echt een reëel eikpunt, een, een, een recent eikpunt van het presteren van onderneming eh, te etaleren. Denk aan eh, dat ik niet zomaar eh, al eerdere bedachte en zelfgemaakte gastenboeken mag importeren omdat we officieel de herkomst van die reviews niet kunnen nagaan. Dus ja, op het moment dat mensen nu toch de meerwaarde zien van een externe host. Dat zie je steeds vaker wel gebeuren. Dat de consument ook iets minder waarde hecht aan een zelfgefabriceerd gastenboek. En dat toch ja, anders waardeert op het moment dat een externe partij uh, de reviews uh, behartigt. Uh, ja, dat mag ik niet. Dat is soms even pijnlijk, want mensen hebben een heel... Mooi resultaat opgebouwd met hun eigen gastenboek in de afgelopen jaren. moeten daar een afstand van nemen. Ja. Maar vaak zie je ze daar toch uiteindelijk wel voor kiezen. Wat ik, wat ik ook wel naar geïnteresseerd ben, of ingeïnteresseerd ben, is gebruiken jullie bijvoorbeeld een IP-filter? Of mogen uh, winkeleigenaren in hun, uh, of praktijkeigenaren in hun pand een, een station hebben, review station, waar ze dus reviews bij jullie kunnen posten. Of valt dat automatisch dan in een soort uh, ja, bitterbak waar ze niet meer uitkomen? <laughs> nou kijk. Sowieso ligt er bij ons aan de grondslag dat er een transactie is geweest. En dat wil niet zeggen dat het ook daadwerkelijk, uh, dat kan ook na een retour zijn geweest. Hè? Dus het hoeft niet daadwerkelijk tot een aanschaf te hebben geleid. Maar er moet een transactie hebben plaatsgevonden tussen klant en leverancier. Dus de leverancier nodigt vervolgens de klant uit om de review te sturen. Nou, Dat gebeurt vaak via een e-mailadres of iets dergelijks. Het de tweede aspect dat je aanhaalt, dat is iets wat ik absoluut heel graag ook... Uh, nou ja, dat volg ik met op, heel geïnteresseerd. Laat ik het mij even zo for, uh, formuleren. Dat is natuurlijk dat ik een veel verdere samensmelting voorzie in de komende jaren. Tussen offline retail en online retail. Dus ja, in de winkel een review achterlaten. Ja, daar heb ik wel oren naar. Daar zou ik heel graag uh, in meegaan. Je zei het zo net al, reviews worden steeds belangrijker. Mensen zien het nu misschien nog niet zo, maar de in de toekomst neemt de waarde ervan alleen maar toe. Hoe zie jij dat hoe bedrijven daarmee om moeten gaan? Moeten ze zich steeds drukker maken om reviews, steeds actiever ze gaan verzamelen of überhaupt nog beginnen? Want er zijn natuurlijk genoeg bedrijven die nog helemaal niet zijn begonnen. Ik zie daar wel twee grappige tegenstellingen in. Want uh, je geeft aan, mensen zien er nog niet zo belang van in. Ja, je hebt ze nog hoor. Ja, ja. Oké, okay, nou die, dat, dat vind ik de geestige tegenstelling, die zie ik steeds minder. Het gekkere is dat de consument het belang er absoluut van inziet. En ze ook bijna altijd leest als ze een reis boeken of als ze iets online willen bestellen. Vooral als het om een nieuwe aanschaf bij een nieuwe webwinkel gaat. Kijken ze er altijd naar. Alleen, ja... Het zelf invullen van een review, dat stuit nog wel eens op enige tegenwerking. Toch is het wel zo dat degene die steeds intensiever de reviews ook gebruikt... ook steeds meer zegt van oké, okay, dan moet ik hem wel invullen. En dat zie je wel kantelen. Ik denk wel dat het een uitdaging is voor ons als reviewmarkt... om te zorgen dat, dat we de consument niet gaan overstelpen met reviewverzoeken. En daar heb ik nog niet het antwoord op. Maar we moeten zorgen dat willen we... de zorgen dat de consument niet de reviews de rug gaat toekeren, moeten we zorgen dat we daar een balans in gaan vinden. Had ik laatst toevallig nog, toen was de auto naar de garage geweest, en toen kreeg ik vanuit drie hoeken kreeg ik het verzoek om of ik wilde vertellen hoe ik het had ervaren. Ja, en dan gaat het storen. Ja, zelfs voor mij, maar, maar, moet je nagaan. We wel heel, ja, nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar, daar, maar daar, daar zijn echt wel manieren op te vinden. Iedereen zoekt een beetje, denk ik, als wij zijn wel zoekende naar die balans. Wij zetten sowieso al uit dat iemand maar... Keer een keer uh, een herverzoek krijgt... Hè, op het moment dat hij niet heeft gereageerd. We blijven hem niet eindeloos achtervolgen... met het verzoek om hem, in te, om hem toch in te vullen. We doen het ook maar één keer per jaar. Dus bij wederkoper komt hij... als hij meerdere aanschaf in hetzelfde jaar doet... krijgt hij ook niet meer verzoeken. Dus je kunt dat wel simuleren uh, en ook beperken. Maar daar moeten we denk ik als markt iets op gaan vinden. ook. Misschien een soort overkoepelend uh, register... waar je dat een beetje bijhoudt. Uh, Bijvoorbeeld, wie weet, ja. ja. Of dat je dat toch wat makkelijker zelf kunt aangeven als consument, uh, er zijn ook manieren voor. Het antwoord is er nog niet, maar dat is wat mij betreft even de voornaamste angst. Dat het belang van die reviews groot is en dat de consument die ook wel inziet, dat, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. En dat zal voorlopig ook niet verdwijnen en ik voorzie zelfs dat dat alleen maar steviger wordt. Ja, de consument wil nu nog zorgen dat alle bedrijven dus ook willen zich gaan verzamelen. Hè? Klopt. En als we het eens hebben over die bedrijven en, en jullie klanten... hebben jullie creatieve of ludieke ideeën om uh, die bedrijven kunnen gebruiken... om hun klanten of, of gasten of patiënten te stimuleren, te enthousiasmeren... om reviews te posten of om überhaupt ja, ons te vragen? Dat, dat, dat, oh, absoluut, dat kan natuurlijk met uh, ludieke acties eraan vast te koppelen... Uh, Gadgets uitdelen, kortingjes geven. Dat hoeft er niet gelijk hele grote bedragen te zijn. Dat moet toch wel allemaal in verhouding staan. Maar je kunt het beste consument die bij je is geweest... Uh, stimuleren om een review achter te laten. Maar dat monitoren wij ook. Wij zijn er heel erg bij gebaat als onze klant... Goed, ze reviews weten verzamelen. Dus daar stimuleren we hem ook bij om echt te helpen om die reviews ingevuld te krijgen. Dus timing van het reviewverzoek is ook een belangrijke. Wanneer stel je nou die vragenlijsten uit? Wanneer, wanneer vraag je echt het review in te vullen? Daar kunnen we heel veel nou ja, in uh, helpen en in monitoren. En die reportages weer aan onze klant geven. En zeggen van, hé, hey, doe het nou niet drie dagen naar verzenden, maar doe het, probeer het eens naar vier dagen te verzenden. En stel eens wat andere vragen bij ons kunnen we vragenlijsten volledig afstemmen op de branche waarin iemand dan actief is. Ja, Dat is allemaal nog, dingen om te stimuleren. Hebben je nog bepaalde focusbranches waar echt jullie nadruk op ligt? Waar jullie echt goed in zijn of, of waar een groot deel van jullie klanten zitten? Het is natuurlijk de afgelopen jaren vooral heel hard gegroeid in webwinkelland. Mm -hmm. Dus uh, het grootste gedeelte van onze klanten komt uit uh, die hoek. Uh, maar we zien nu echt ook gewoon... Uh, MKB en, en nou, er is op dit moment niet echt een focus waarin we zeggen van... Hey, die klantengroep, daar zien we het nog harder groeien dan ergens anders. Uh, ik denk wel dat business-to-business business nog steeds wat lastiger is. Maar alles met een grote business-to-consumer-focus uh, is op dit moment heel erg geïnteresseerd... en ook heel actief met reviewen. En waar ik ook wel eens benieuwd naar ben, we zijn tenslotte Nederlander. En wat kost het om bij jullie uh, reviews te gaan verzamelen? Een wat is misschien de duurste variant bij jullie? Dit is een abonnementstructuur. Uh, waarbij we het aantal uitnodigingen uh, vrij nou ja, afgestemd op de klant kunnen aanbieden. Dan moet je bedenken dat we vanaf 16 euro per maand al beschikbaar zijn. Oké, okay, en nu, nu, stel nu wordt iemand, een bedrijf wordt klant bij jullie. Hoe wordt zo'n klant dan uh, opgepakt, zeker begeleid in het proces? Om, om, totdat hij dus daadwerkelijk de reviews kan gaan vragen. Hij krijgt ze binnen, misschien komt er een negatieve tussen door. Hoe, hoe, hoe moet ik dat proces zien? Waarin ondersteunen jullie de, de, de klanten daarin? Oké, okay, ja, ik hoop niet dat dit een te lang antwoord gaat worden, maar we hebben dat helemaal uitgewerkt in een heel uh, nou ja, minutieus proces waarbij we ja, van, van A tot Z de klant begeleiden. Daar waar we kunnen uiteraard uh, zoveel mogelijk de klant zelf, ook voor zijn eigen belang, dat vindt hij zelf vaak ook prettiger, maar we kunnen uh, ja, volledig ondersteunen. De proefperiode dient ervoor om te kijken of het echt aanslaat. Dus die gaat ook pas in op het moment dat een klant het allemaal heeft ingericht. Maar dan bieden we eigenlijk iedere klant een 30 dagen proefperiode aan. van hey, Heeft het nou je vragen beantwoord? Heeft het je doelstellingen beantwoord? Goed, in 30 dagen kun je niet alles eruit halen, maar wel 90% of het bij wat je voor oog had. En dan pas gaat het abonnement in. Oké, okay, oh, dat vind ik wel interessant. Dat jullie pas beginnen met die proefperiode als daadwerkelijk alles in stelling staat, zeg maar. Ja, want dat heeft te maken met het feit dat niet ieder bedrijf in staat is om binnen een paar dagen dat ook echt ingericht te hebben. De een heeft een externe webbouwer, de ander heeft een externe... Nou, andere adviseur die er nog iets over wil roepen. Uh, dan moeten de vragen even goed worden afgestemd en daar zit altijd al wat tijd over Nou, de een kan heel snel schakelen nogmaals en de ander dus heeft soms wat meer tijd nodig. Maar we zijn er allemaal bij gebaat om het zo snel mogelijk in te richten. Dus daar zijn we wel op ingericht. Wij kunnen... Alles binnen een paar uur online hebben en in de werking hebben. Maar goed, soms willen klanten even iets rustiger. Nou, ja. Dan doen we daarmee. Um, voor dit onderzoek heb ik 23 bedrijven een mail gestuurd. En vijf hebben gereageerd, waaronder jullie dus. Mm -hmm. en, maar hoe dan ook, zijn er natuurlijk best wat concurrenten voor jullie. En als je klanten naar je toe wil trekken, dan moet je toch jezelf onderscheiden. Ja. Wat zijn nu jullie unique selling points? Waarom vinden, vinden jullie dat ondernemers of zorgverleners voor, voor jullie moeten kiezen? Okay, dan een hele belangrijke is al sowieso dat op het moment dat je toch gaat kiezen voor reviewen, pak dan degene die kwalitatief zichzelf bewezen heeft en de standaard die daar nu in te hanteren is, is toch wel even wie is de Google partner. Niet alleen vanwege Google. Maar er zitten een aantal voordelen aan vast dat onze resultaten direct worden meegenomen in je AdWords campagnes bijvoorbeeld. Dus conversie verhogend werken. Je vindbaarheid, je zichtbaarheid wordt echt sterk vergroot. Dat kunnen we ook allemaal aantonen. Maar Google hanteert ook strenge regels over het review. En dat zorgt er ook voor dat we uh, ja, de kwaliteit kunnen handhaven die we over het review willen, ja, we willen bereiken. Denk daarbij, in ons geval, wij zijn daar de enige nog in, alles wordt handmatig nagegaan. Daar hebben we, ja, de, de, dat is intensief. De, we, tuurlijk zijn wij ook met automatiseringen bezig en hebben echte algoritmes. En we doen wel die checks en we proberen alles goed mogelijk te volgen. Maar heel veel zaken kun je er niet goed uitfilteren. En de winkelier is er vooralsnog bij gebaten dat het allemaal ver gebeurt. Ja, dan, censuur vindt niet plaats, maar we screenen wel alles we willen geen laster, geen smaad in een review, geen verwijzingen naar concurrenten, Dit doet er niet toe een review mag heel kritisch zijn maar dan hoeven we niet nog een keer in de review naar andere partijen te verwijzen gebruik van persoonlijke namen ook niet Nou, dat is in bijna geen algoritme nog te vinden, zodra dat kan gaan we echt over, zodra we 100% kunnen garanderen, gaan we er echt in mee maar zolang we dat niet kunnen is het vooralsnog, blijven we alles handmatig doen onze vragenlijsten heb ik al eerder genoemd, maar die zijn echt af te stemmen, volledig op de klantsector, en maar überhaupt kan hij zijn eigen vragen toevoegen. En zo proberen we steeds te zorgen dat hij zo gericht mogelijk zijn vragen kan uitstellen en zoveel mogelijk reviews kan verzamelen. Want dat is uiteindelijk natuurlijk het gezamenlijke belang. Wij hebben er belang bij dat die klant reviews verzamelt, maar de klant zelf ook. En ons gemiddelde ligt by far het hoogst in de hele markt, en 305 gemiddeld per klant dat is echt hoog. Dat nee, is echt hoog. Wat ik ook wel benieuwd naar Ben. Als jullie uitnodigingen uitsturen via jullie systeem. Wat is dan de gemiddelde responsrate? Hoeveel mensen reageren en posten daadwerkelijk een review? Gemiddeld halen we nog steeds 20%. Wow. Dat is ook vrij hoog. Ja. Maar het is, is wel sterk verschillend. Dus we managen die verwachtingen wel goed bij onze klanten. Dan heb je echt een hele hoge orde aantallen. Oftewel is je afstand tot de consument ietsje groter. Dan zie je dat responsrate wel ietsje inzakt. En des te persoonlijker de business. Des te... Ja, hoger de responsreed vaak. Maar ook daarin is wel weer timing key, soortvraag is key. Uh, dus daar, daar kun je ook, ook al heb je best een afstand tot je consument... ook daarin kun je toch best wel zorgen dat we net een hogere responsrate halen dan elders. En daar zijn we echt helemaal op gespitst natuurlijk. Ja, dat klinkt er ook wel uit, het alles wat je met je vertelt... Je had zo net al een beetje unique selling points. Maar wat mij betreft, ik ben zo'n beetje door mijn vragen heen. Wat mij betreft, kun je nu met je commerciële pet op zeggen waarom mensen en bedrijven daadwerkelijk bij jou, of bij jullie moet ik zeggen, klant moeten gaan worden en hun reviews bij jullie moeten gaan verzamelen? <laughs> nou. We zijn een commercieel bedrijf, maar dat is hier misschien niet helemaal platform voor, Eduard. Ik vond het leuk om hier aan mee te werken. Ik, ik, ik, wat ik echt graag wil uitstralen en met het hele bedrijf ook echt achterstaan, is dat het gezamenlijke belang ligt in die review tooling en dat die gebruikt wordt. Ik vind het echt een sterk middel en een sterk tooling ook voor de consument... die er heel veel uit kan halen. Ik gebruik het zelf ook altijd. Ook vorige week waren er helaas weer allemaal... negatieve berichten in het nieuws over... toch het oplichten van de consument online. Dat is te tackelen als je net even... ietsje gerichter je aanschaf doet... op, uh, ja, op alle beschikbare middelen. Nou, reviewen vind ik daar... een heel krachtige tool in. Uh, dus wij zullen alles op alles zetten... om daarin uh, zowel de winkelier... maar ook de consument in te beschermen. Nou oh, Hendrik Jan... Ontzettend bedankt voor je tijd en al je antwoorden en je verhaal. Wellicht nog eens tot horen ze. Zeker tot ziens. Dankjewel Edward. En met dit interview van Hendrik Jan Glerum van de Feedback Company... kom ik dan weer aan het einde van deze podcast. Ik hoop dat je het een en ander ervan hebt opgestoken van het verhaal van Hendrik Jan. En wellicht zie jij nu ook in dat je echt met reviews aan de gang moet... voor je bedrijf, je praktijk, je restaurant of je webwinkel. Wacht niet langer. En maak gebruik van die gratis proefperiode van 30 dagen. Ga aan de slag. Want als jij het niet doet, doet je concurrent het wel. En je hebt het nogmaals van Hendrik Jan gehoord. De meeste mensen controleren toch echt eerst de reputatie van een bedrijf... voordat ze de zaken mee doen. En als er dan niets over jou te vinden is... en wel een groot aantal positieve beoordelingen van je concurrent... wie denk je dat die persoon dan het liefst zaken mee gaat doen? Denk daar nog eens over na. Maar goed, als je het interview leuk vond... de podcast leuk vindt en leerzaam... en je wilt nog meer op de hoogte blijven... volg me dan ook op Twitter via het reputatiecoach1. Heb je inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel...